In Zuid-Afrika zijn rellen uitgebroken bij een protest van arbeiders die op wijngaarden druiven plukken. De betogers blokkeerden wegen bij Kaapstad en gooiden stenen naar de politie. In het plaatsje De Dorens zijn 50 mensen opgepakt. De betogers willen niet alleen meer salaris. Een vakbondsleider zegt dat de arbeiders worden geconfronteerd met racisme en blanke arrogantie. De eigenaren van de wijngaarden zijn meestal blanken, terwijl zwarte arbeiders op het land werken.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 Het akkoord tussen de bond en de drie Nederlandse profploegen lekte vandaag uit. werd bevestigd door manager Luiks van de vakantievoleiploeg. Als we een nieuwe start willen maken voor deze fantastische sport. En we zitten echt in noodweer en het noodweer blijft aanhouden. Dan komen we daar alleen maar uit denk ik als we onderste steen boven hebben. En uh, dan kunnen we weer vooruit gaan kijken. En ik, ik hoop dat door deze stappen die we nu nemen met de Nederlandse werkgevers. Uh, dat we daar een hele grote stap mee maken. Dan het weer. In het zuidoosten nog regen. Verder droog met af en toe zon. En het is een graad of 8. Morgen eerst wat zon, maar smiddags weer bewolking... met later regen of motregen. En een temperatuur rond 7 graden. De dagen daarna geleidelijk kouder. ANWB verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A6... Emmeloord richting Jouwen Voor knooppunt Jouwen 2 kilometer. Een ongeluk op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen de afrit Zaandijk en Zaandam 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is bij Beverwijk Oosten opricht, oprit dicht. Het heeft te maken met olie op het wegdek. En een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A28... zwolle richting Amersfoort. Tussen knooppunt Hoevenlaken en de 2 kilometer... en de rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Twee Rotterdamse schoolreuzen denken erover om samen te gaan. Goed voor zo'n 19.000 studenten. Dan kunnen we kunnen wat dat betreft slagvaardiger worden. Het doel is om te komen tot ongeveer zeven kleinere mbo-colleges. Het Zadkine en Albeda College willen hun opleidingen... beter laten aansluiten bij het bedrijfsleven. Ja, dat mag je echt nieuws noemen, als onderwijsreuzen fuseren... maar tegelijkertijd de schaal verkleinen. SP-Kamerlid Manja Smits komt de menselijke maat terug in het onderwijs? Ik hoop het zo. Het zou tijd worden, ja. Is dit de eerste poging? Nou, we hebben natuurlijk bij uh, het afgelopen jaar... het debacle rond Amarantis meegemaakt, de grote school in Amsterdam. Nou, die ging failliet en toen moesten ze wel in stukjes. En uh, dit is wel voor het eerst dat de school zelf zegt... of de twee schoolbesturen zelf zeggen van... luister, we zijn te groot, het moet kleiner. En dat is goed nieuws, denk ik. De gast bij ons is ook vandaag uh, filosoof René van Woudenberg. Met hem gaan we praten over zijn zoektocht naar de grenzen van de wetenschap. En ook aan tafel Peter Klaver. Hij woonde jaren als dierenarts in Artus, Dat deze week het 175-jarig bestaan viert. Wat was nou het moeilijkste dier om te opereren? Een krokodil? Nou, olifanten zijn erg lastig. En, uh, en nijlpaarden. Nijlpaarden zijn hele grote dieren. En uh, vooral nijlpaarden die als onder water gaan houden zijn ademhaling in. Als je opereert stoppen ze soms ook met ademhalen voor 20 minuten. Dan word je als dierenarts toch een beetje zenuwachtig. Van. Ja, het lijkt me dood eng. Eh, doodeng. Ja. <laughs> Met Etikus Jan Vorstenbos gaan we praten over ons salaris. We mogen niet te veel verdienen en als we oud worden moet er ook weer wat vanaf. Zoals bij Capgemini. Maar er is nog veel meer. We hebben nieuws over de praktijken van dokter Janssen Steur in Duitsland. We hebben ploegleider Aard Vierhouten van Van Kastelij over de start van het nieuwe seizoen. En u krijgt een snelcursus Hoe maak ik van een zwarte school een witte? De dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Haar gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u reageren? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu, onze Facebookpagina of reageer via Twitter via de hashtag DIDD gaan praten met SP-Kamerlid voor, ja, voor de SP, dus Manja Smit. Ja, mevrouw Smit, de twee grootste ROC's in Rotterdam... zat Kien en Albeda overwegen op te gaan... in kleinere, gespecialiseerde, zelfstandige mbo-colleges, noemen ze dat. Moet ik dan weer denken aan de MEAO en de MTS van vroeger, dat soort scholen? Ja, dat zou mij niet zo'n slecht idee lijken. Dat je weer een beetje kleinere scholen... en het is nog maar betrekkelijk hoe klein hoor. Want als je, zo sprake van 20.000 in uw intro... maar ik weet dat er iets meer studenten zitten in Rotterdam op die twee scholen. Dus dan heb je nog duizenden studenten per school. Maar goed, dat is wel vooruitgang. En als dat dan ook nog herkenbaar wordt, dus een school voor administratie, voor administratie en een school voor techniek, dan denk ik dat dat voor zowel studenten als ouders en docenten en het bedrijfsleven heel gunstig is. Ja. Ja. Nou is het zo dat uh, die schaalvergroting heeft geleid tot allerlei uh, managementlagen. Daar is heel veel kritiek op geweest de afgelopen jaren. Maar verdwijnt zo'n managementlaag dan ook bij, bij, bij zo'n initiatief als dit? Want het blijft wel één grote organisatie over. Nou, Precies, en dat zal mijn voorwaarde ook zijn. Um, ik denk dat het hartstikke goed is dat die, dat die beweging wordt ingezet. Dat ze zeggen, we willen kleiner. Maar dan moet de voorwaarde volgens mij ook zijn... dat je niet straks zeven scholen krijgt met een dikke raad van toezicht... en een dik college van bestuur met dikke salarissen... en uh, mooi bestuursgebouw. Dan moet je ook zeggen, oké, okay, dan gaan we dit gebruiken... om uh, minder management en beter onderwijs te organiseren. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ja, want dat is nog niet helder in deze, nee, deze situatie. Nee, dat is helemaal niet helder. Hier aan nee. tafel ook twee mensen die in het onderwijs zitten. Uh, Jan Vossenbos en René van Loutenburg, Die werken allebei op een universiteit. Is is daar ook sprake van een te grote schaal? Jan? Nou ja, ik, heb, ik, ik werk er nu al twintig jaar of alles bij elkaar 35 jaar. Maar het valt me wel op de laatste tijd dat de bureaucratie toeneemt. Ja. En dat er steeds minder mogelijk is op, gewoon op het niveau van de werkvloer. Omdat alles van bovenaf, vooral bureaucratisch en via uh, computergestuurde systemen... waar we heel veel gebruik van maken, zoals Blackboard... Da daar kun je gewoon zelf als docent nauwelijks meer manoeuvreren. Omdat er allerlei regels zijn voor inschrijving... Waardoor je eigenlijk het contact met de studenten was ontzettend bemoeilijkt. Dus ik, ik denk inderdaad dat schaalvergroting vaak ten, ten koste gaat van de manier waarop je kunt communiceren en kunt, kunt onderhandelen met je studenten. Ja, is dat ook uh, uw ervaring? Ja. Nou ja, het is zeker zo dat in bestuurlijke kringen er enorme streven is naar bestuurlijke schaalvergroting. En in Amsterdam krijg je de exacte faculteiten die op zoek zijn naar één uh, gezamenlijke School of Science. Um, de gedachte is dat dat vergrotend zal zijn, dat het kostenverlagend zal zijn. Dat zijn de, dat zijn de be beloften. Um, je kan het nooit meer achteraf controleren of het daadwerkelijk zo is geweest. Dus het is altijd een experiment. Wat heel erg belangrijk blijkt te zijn, is: kunnen de mensen het goed met elkaar vinden? Heeft iedereen, hebben de belangrijke spelers het gevoel dat hier een positieve chemie is? Um, het is wel interessant dat aan de VU, juist de kleinere faculteiten, wanneer het gaat om de studentenvredenheid, dat die. Globaal gesproken beter scoren dan de faculteiten met de grote studenten aantallen. Ja, ja, dus ja, ik ben zelf ook nog part-time docent in, in, in, de, in de diergeneeskunde. Sorry, sorry dat we dat vergaten. Ja, nee, maar dat, <laughs> maakt niet uit, maar dat maakt niet uit. Maar de, de een hele kleine opleiding met ongeveer 120 studenten. is een hbo-opleiding, particulier, heel gemotiveerde mensen. En wij hebben gewoon één directeur die lesgeeft. En alle docenten geven alleen maar les. En wij vergaderen alleen maar in onze eigen tijd. En ik vind bij elke onderwijsstelling zou gewoon, net als bij het goede doelen... 70% of 75% van al het geld zou puur moeten besteed worden aan de interactie student-docent. En maximaal 25 procent, ja natuurlijk gebouwen heb je ook nog... maar van de, van de, van de arbeidsloon, zeg maar, zou echt de meerderheid... 75 tot 80 procent echt in de interactie student-docent. Docent moeten zijn. Hmm. En, daar, en de rest zou enorm gekapt moeten worden. Ja. Dat roep ik al een paar jaar, maar dat, helaas gebeurt dat niet. Maar ja, Smits SP roept ook al langer dat die schaal veel te groot is. Nou is dat die, die schaalvergroting ingezet in de jaren 80 en 90 met het idee dat alles dan efficiënter en beter georganiseerd zou worden. Is daar helemaal niks van uitgekomen? Nee, ik durf te zeggen dat daar heel weinig van terecht is gekomen. En uh, dat is natuurlijk niet alleen maar uniek. Het is niet alleen in het onderwijs zo geweest, hebben we dat overal gezien. Maar uh, in het onderwijs zie je dat um, daar ook een, daarmee ook een enorme ontheemding heeft plaatsgevonden. Dat docenten zich vaak verloren voelen in uh, instituten, dat leerlingen niet weten waar ze moeten zijn. Nou, in, in het geval van Zatkin en Albeda. Uh, is het ook praktisch een, een rommeltje. Onze jongerenorganisatie Rood heeft onlangs onderzoek gedaan naar Zatkin. En uh, het mooie rapport Zat van Zatkin geschreven. En daarin zeggen ook honderden studenten van... ja, luister, we krijgen vaak geen les. We weten niet bij wie we moeten zijn om te klagen. Uh, er staan hele andere dingen voorop dan dat wat, uh, wat de heer Klaver net ook al zei. Dat precies dat proces tussen docent en student... dat verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Mm. En ik denk dat hij in het onderwijs heel duidelijk ziet... Uh, je kunt heel veel doen... Uh, optuigen overal, mooi gebouwen en uh, jetset bestuurders en dikke salarissen. Um, maar en het duurt heel lang voordat je merkt dat dat eigenlijk ten koste gaat... van wat er in de klas gebeurt. En ik ben blij dat Albeda en Zadkin dat nu ook zelf ja. zien. Enig idee waar het vandaan komt dat zij deze stap nu zelf nemen? Ja, nou ja, dus het zijn twee uh, uh, scholen die er heel slecht voor staan. Die er financieel voor, slecht voor staan. Die uh, allebei het afgelopen jaar mensen hebben ontslagen. En het komende jaar ook nog honderden mensen gaan ontslaan die heel veel kritiek krijgen van hun studenten... over dat de onderwijskwaliteit slecht is. Dus ik denk dat ze zichzelf ook wel genoodzaakt zien. En daarnaast denk ik ook dat ze um, uh, wel wat hebben geleerd... Van, het, uh, van de discussie die wij politiek hebben gevoerd rond Amarantis... dus die school in Amsterdam... waarin gewoon bleek dat je... Uh, je kunt wel groot, groter grootst willen altijd... maar dat dat dus niet in dienst staat van de studenten... en dat scholen geen vastgoedondernemingen zijn... en geen projectontwikkelaars... Uh, ja, ik denk dat ze wel geleerd hebben van de praktijk. En heeft u het idee dat dit een witte raaf is? Of zitten er meer scholen aan te komen die dit gaan doen? Ik hoop zo dat er ze ja, meer u scholen hoopt zijn. Dat ik zie het aan alles aan. <laughs> ik, nu, maar ja, ja. ziet u het ook gebeuren al? Ja, nou, um, ik, ik moet zeggen dat ik tot gisteren niet voor mogelijk had gehouden... dat okay. Albeda en Zadkin dit zouden ik gaan doen. Ik was ook echt verrast. Ik ja, dus. was echt verrast en blij verrast. En uh, natuurlijk heb ik allemaal kanttekeningen. En hoop ik dat het allemaal goed komt. En heb ik, hoop ik vooral dat het niet nieuwe zeven schooltjes worden met alles. Maar goed, uh, dat hoop ik allemaal. Um, dus ik hoop ook dat er meer scholen zijn. En ja. het lijkt mij ook goed dat de, uh, dat de minister uh, dit eens goed gaat bestuderen. En het initiatief ook uit gaat breiden. En met andere scholen gaat praten van jongens, uh, denk eens eventjes na. Zouden we dit niet op meer plekken moeten doen? Nou, u zit in de Kamer, u kunt dus dingen vragen aan de minister. Ja. Gaat, u, gaat u dat dus ook doen? Ja, ja zeker weten. We hebben in, uh, in december de uh, onderwijsbegroting behandeld. En daar is het, ging een een groot deel van het debat hierover. Nou, De minister was toen nogal star en zei daar ga ik niet over. En dat is moeilijk en dat is allemaal moeten we nog maar zien. Uh, en ik hoop dat zij nu ook een steuntje in de rug voelt. Van nou als, als die grote jongens het gaan doen. Uh, dat zij dan ook het initiatief al kan nemen. Ze ja. staat niet meer voor apen als ja. ze nu zelf het initiatief nemen. Dus ik ga het er zeker weer vragen. Dus dit keer geen Kamervragen over een, een misstand. Maar over iets wat heel goed gaat in het land. Ja. Nou, het zou ook eens tijd worden. Ja. Ja. Er zijn ook heel veel hbo-scholen die in hele grote conglomeraten zijn gefuseerd. Is het daar ook een, zou het daar ook goed voor zijn om wat kleiner ja. te worden? Ja, zeker weten. Dat zeker geldt weten. dus niet alleen voor mbo's en roc's. Nee, nee, en in uh, kijk, universiteiten zijn weer net een andere, uh, een andere discussie. Omdat een universiteit natuurlijk een academisch gemeenschap is en daar ook heel erg te maken heeft met een identiteit. Maar zoals in Amsterdam, als de universiteit en de hogeschool samen fuseren, ja, dan denk ik wel, jongens. Waarvan staat dit nou nog ten doel? Wat, waarom doen we dit nou nog? En ik denk dat we hebben de discussies gezien rond in Holland. We hebben um, uh, gezien dat uh, in allerlei steden uh, ook studenten aan de HBO zich weinig um, uh, er gezien voelen. En dat ook bedrijven vaak niet meer weten bij wie ze nou moeten zijn. Wie moet je nou opbellen als je, je wil klagen over de opleiding uh, international business of uh, makelaardij? Wie moet je dan bellen? <laughs> Makelaar, Oké. Ja. Okay. ja. Nou ja, ik denk ook van dat die hele schaalvergroting natuurlijk allerlei dimensies heeft. Een financiële dimensie, de herkenbaarheid voor de studenten zelf, de bureaucratie en dat soort zaken. Als je die dingen niet gaat ontwarren, hè, dan kunnen soms bepaalde voordelen van schaalvergroting inderdaad verloren gaan. Maar één ding is zeker, dat, dat ik denk dat ik het met René eens ben: van dat op alle vlakken het niet heel erg duidelijk is van dat financieel. Herkenbaarheid, noem maar op, dat het voordelen heeft om de schaal te vergroten. Dus wat ik bijvoorbeeld zie is dat als je kleinere eenheden. hebt... bijvoorbeeld, we hadden in de negentiger jaren een eigen faculteit, de Faculteit Wijsbeheer. Die had een eigen budget. Daar waren we heel zuinig op. We hadden een reserve van 2 miljoen. Op een gegeven moment werden we opgenomen in de geesteswetenschappen. Grote operatie, de 2 miljoen vervluchting. En niemand ja. weet waar het gebleven is. Nee. Hè? Maar als je weet dat het jouw geld is... en dat jij de wijsbegeerte goed kunt doen met dat geld... dan ben je er een stuk zuiniger op... Hè, dan wanneer je ergens een faculteit geesteswetenschappen aan het studeren bent. Tenminste, dat is mijn, hè, misschien een beetje intuïtieve gedachte... van dat als het geld inderdaad gewoon hogerop wordt gestuurd... Hè, dat dan niemand zich meer betrokken ja. bij voelt om het zuinig te dan ik heel kort. Er, er, er is wel ook een andere kant. Ik denk dat je in Nederland ziet een, een tendens naar de verbreding van de bacheloropleidingen. Uh, mensen beginnen ergens en je wilt niet dat als ze daar begonnen zijn, meer in een, in een gamma hoek, en ze ontwikkelen zich in de richting van, uh, van beta, dat dan al die, punten, die ze, studiepunten die ze hebben behaald uh, in een eerdere fase ja. dat gaat, verloren gaat. Dat vergt wel een organisatie en het vergt wel een systematiek. Ook uh, qua, uh, van universiteiten die dat alles mogelijk maakt. En daar zijn bepaalde schaalvergrotingsoperaties uh, toch wel de randvoorwaarden voor. Mm Heldere -hmm. kanttekening. We gaan even naar Duitsland. Want aan de telefoon is uh, verslaggever Koen van Groesem van uh, de Vijfde Dag, uh, actualiteitsrubriek. Koen, goedemiddag. middag. Jij bent daar. Je ja. hebt in uh, Duitsland gesproken met een mevrouw die aangifte heeft gedaan tegen de omstreden neuroloog uh, Janssen Steur. Nadat ze grote klachten overhield aan een ruggeprik. Wat heeft ze jou precies verteld? Zij verteld dat uh, Janssen Steur uh, die drukgeprik uh, niet goed heeft uitgevoerd. Uh, diverse banen moest prikken, er uh, kwam ook uh, bloed bij vrij, en dat dat grote gevolgen voor haar had, omdat ze uh, ja uh, vijf dagen geheel van land is geweest door die slechte ingreep. Ja, dat, dat is nieuw, omdat tot nu toe het beeld was dat Janssen Steur daar uh, heel netjes had geopereerd en ook als een soort artsassistent heeft gewerkt, hè? Ja, het, het nieuws van nu in Duitsland is dat hij toch meer gedaan heeft dan het ziekenhuis wil zeggen. Ik zou ook vandaag een groot interview hebben met het ziekenhuis die hebben zich teruggetrokken. Omdat toch het nieuws naar buiten komt dat hij toch wel een uh, bijna volwaardig neurologisch heeft gewerkt. Dat moet allemaal nog geverifieerd worden, maar omdat bij de krant en hier in de media steeds meer verramen naar boven, dat hij toch meer ingrepen heeft uitgevoerd dan het ziekenhuis wil doen laten geloven. Ja, want hoe snel kwam deze mevrouw erachter dat er iets niet klopt, hè? Nou, uh, vrij snel uh, tijdens uh, de ruggetrik uh, voelde ze al dat het niet goed was. Ze had het eerder al een keer uh, gehad. Toen ging het vrij gemakkelijk. En uh, nu had ze pijn. Ze merkte meteen tintelingen. En nou ja, ze werd naar haar kamer gebracht. En na een, uh, een kort slaapje werd ze wakker. En uh, had ze best dingen zoals natuurlijk verlamd. Uh, grote zaken die Jan Steur ja, wegwijfde met uh, dat kan gebeuren. Ja. En had hij nog andere dingen aan haar verteld die niet klopten? Uh, nou, gewoon dat hij vooral zeg maar niet uh, zijn fouten wilde toegeven. Hij wilde niet toegeven dat het verkeerd was gegaan. Terwijl zij wel had gesproken met hè, de, de, de, de, de, de zusters, de zusters verpleegkundigen, die al zeiden van ja, het is niet heel goed, ge, goed, ge, goed gegaan. Uh, daar ging hij niet op in. Hij was daar terug in en uh, ja, gaf geen verder commentaar. Oh ja. Er zijn nog geen signalen dat Janssen Steur daar in Duitsland hetzelfde heeft gedaan als hier, namelijk mensen een ziekte aanpraten die ze misschien niet hebben? Ja, uh, ze, ze was voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ze had net een kleintje gekregen, een babytje gekregen. Ze dacht zelf, ik kom met uh, postnatale klachten bij een arts terecht. Uh, die arts, in uh, dit geval Janssen Steur, vertelde haar dat het wel eens MS zou kunnen zijn. Dus hij heeft aangedrongen op ingrepen bij haar die uh, uiteindelijk helemaal niet nodig waren. En dat geeft een hele grote parallel met wat er ook in Nederland is gebeurd. Goed, nou, of daar nog meer uh, los komt zien. En horen we vanavond in jouw reportage in de Vijfde Dag om vijf voor half negen op Nederland 2. Hartelijk dank en uh, succes nog even daar. Dankjewel. U luistert naar dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Gutjuke. You're lucky when you know where you are You know it's gonna come true Crowded house, it's only natural. Hij deed hele le leuke kunstjes en dat ze heel vaak klimmen. Dat vind ik het leukste aan aapjes. En toen hij zo schattig bij zijn moeder ligt, dat is best wel leuk om te zien. als ja. je een keer zo'n een aan <laughs> Ik dat je het echt kan zien. Ja, kinderen in de dierentuin, dat blijft fascineren. Helemaal in Artis, dat viert morgen de 175e verjaardag. En Artis, Artis is daarmee de oudste dierentuin van Nederland. Bij ons de gast Peter Klaver, 15 jaar lang de dierenarts van Artis. U ja. woonde daar ook, hè, begreep ik? Ja, ik woonde achter de ijsbeer, had een klein bescheiden verblijfje. He, dus uh, aan de ene kant wonen de dieren en ik had een, uh, een hok zeg maar, in de dierentuin. <laughs> en uh, er waren dagen dat ik de dierentuin niet uitkwam. En dat was een, heel bijzonder. En als ik s'nachts sliep hoorde ik de zeeleeuwen van mijn raam. Oh, oh, oh. <laughs> en de ijsberen die maakten wat minder lawaai. Maar, uh... En zat u daar op kamers of was dat echt uw huis? Dat was mijn huis. Het was mijn huis is de bovenwoning, slaapkamer en de woonkamer. Ik was toen op mijzelf, dus dat was relatief makkelijk. En uh, ik was toch meestal aan het werk, dus ja. Ik ja. kwam af en toe thuis om te eten en te slapen. En dat was het ongeveer. Oké, okay, ja. nou handig. U bent gespecialiseerd in exoten, maar het lijkt me. Al een verschil om een panter, een slang of een vis te opereren? Ja, maakt uit. Uh, zeker uit. En uh, vis is niet zo heel vaak. Ik heb wel eens een sidderaal geopereerd en degene die hem weer terugzet in het water kreeg een enorme schok. <laughs> ik, ik had klompen aangedaan en, uh, en de, op een houten plankje stond ik, maar die persoon nam hem van mij aan. Ik had niet goed gekeken waar die op stond en die kreeg toen zo'n schok van een sidderaal. Lacht maar die, nee, lag hij wel stil tijdens de operatie. Ja, ik had hem verdoofd. Oh, voor okay. de ja, hij, hij was langs aan het bijkomen. Bij vissen kun je ja, dat is misschien wel raar verhaal... Dan kun je narozo-middelen in het water doen. En dan uh, gaan ze lekker slapen. Nou, en, dan en je kun kan je... ze, terwijl ze verdoofd zijn, ook alweer terugzetten? Ja, ja want ze blijven in principe ja, doorademen, alleen dan ja. al door de kieuwen. En dat, uh, dat doen die. de meeste die wij verdoven, die blijven ook gewoon doorademen. Dus in het ziekenhuis krijg je een pijpje in je, in, je, in je luchtpijp en een beademingsmachine. Maar wij laten dieren, wij verdoven zover dat ze zelf nog blijven ademen. Maar het maakt enorm uit. Maar goed, een pand lijkt weer een beetje op een kat. En een wolf op een hond. Maar als je dieren uitwendt, kan je in principe alle dieren opereren? Nou, kunnen, kunnen. Ik ben daar begonnen, toen was ik al rond 28 jaar. En ik, de, de voorganger die daarvoor bijna 25 jaar dierenarts was geweest, dierenarts Erken... die had een praktijk in Amsterdam en daarnaast deed hij arts erbij. ongeveer twee dagen in de week. Alleen ze wou iemand die meer tijd had en meer deskundig was. Dus hij heeft mij een jaartje ingewerkt. Ik ben ook nog naar Amerika geweest, naar de New York Zoo, en San Diego Zoo... en een beetje de top dierentuinen van de wereld en allerlei congressen. En elke avond zat ik, nou niet elke avond, maar vele avond zat ik te studeren. Hè. Dus ik was ook nog een ijvige student... Terwijl ik werkte. En uh, zo heb ik me heel veel dingen eigen gemaakt. En je werkt veel samen met andere dierenartsen in andere dierentuinen. En de faculteit dierengeneeskunde is, die is in Utrecht. Nou, Amsterdam is ongeveer 35 kilometer daar vandaan. Dus als je echt niet meer weet, dan bel je op en dan ja. stappen ze in de auto. Dan komen kom toe. Kom je Want dan stond ze ook wel eens vanuit een boekje te opereren. Dan had je dacht, oh ja, nou, nou dit, um... dit beest had ik nog niet eerder <laughs> gehad. En dan nou, en dan... nou, kijk wel vaak wat ervoor. Vooral narcose zijn erg die specifiek. Daar heb je hele ja, tabellen van. En wat, er in, wat is er in het verleden gedaan door jouw voorgangers of door jouzelf? Wat staat er in de boeken? Dat zijn de nieuwe ontwikkelingen van de farmaceutische industrie. Die wil ook altijd nieuwe spullen verkopen. Dus die hebben ook altijd weer ideeën. En dan uh, en met de blaaspijp. Ik heb hem nou niet meegenomen, want het is radio. Maar dan schiet je zo'n pijltje in een beest. En dan gaat hij na 10 minuten kwartiertje als het goed is, gaat hij slapen. Oh, als dus je gewicht goed geschat hebt. Had je best mee mogen nemen. Ging het ook wel eens mis? Uh, ja, wat is dieren dood? Ik bedoel, in het begin het klinkt een beetje hard. In het begin meer dan later. <laughs> ja, nou, dat ja, dat is niet helemaal zo. Als je jong bent, dat klinkt een beetje flauw. beter, je natuurlijk enthousiaster en, uh, en misschien neem je wat meer risico. Dus als je ouder bent, ben je ervarener. Dan gaan er minder dingen mis. Ja. En uh, ja, dieren gaan natuurlijk uiteindelijk altijd een keer dood. Ook in een dierentuin. En als ze ziek zijn en je moet ze dan toch verdoven... Ja, dan neem je een zeker risico. En dan moet je overleggen met de biologen, met de directeur... met de dierenzorg. Iedereen heeft een mening. Hè? Dat is altijd zo. Uiteindelijk moet de dier beslissen. Ja en dan uh, doe je dus, uh, ja, probeer je hem toch, toch ja. uh, te redden. De laatste tijd zien we steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Was ja. dat in uw tijd ook wel zo, of viel dat toen nog wel mee? Nou, het u het viel gaan? een beetje tegen toen ik kwam, moet ik zeggen. We spreken wel over 25, 25 jaar geleden, 1988. Uh, en ik vond dat dieren meer ruimte moesten hebben, beter verblijven, minder dieren. Maar er zaten heel veel ja, oude dierentuinrakkers aan de tijd nog van het postzegeljes is verzamelen. Van elke soort moet je er twee hebben. En af en toe een keer jongen. En gewoon een rechthok? Een rechthok, precies, een soort postzegel. En dan uh, iets groter is deze ruimte voor een, uh, voor een roofdier. Groter. En voor... oh. Ja, iets groter. Het ja. okay. voor... is best klein hier hoor. <laughs> oh, ja, okay. ja, nou ja. Die met... We hebben het over 25 jaar geleden. Ja. Met, uh... Maar goed, de olifanten heeft natuurlijk veel meer ruimte nodig. Maar mijn advies is altijd: minder dieren, meer ruimte. Ja, maar dan komen helemaal geen mensen. Ik zei, ja, maar Kijk eens naar andere tuinen die moderner zijn. Die hebben veel minder uh, dieren. Die hebben mooi opgemaakte verblijven. En dan komt iedereen ook. Ja, maar ja daar had ik wel eens artis, ruzie artis over. Artis had een slechte naam op dat gebied. Hè? Dat ze daar ja. inderdaad weinig. Was dat terecht? Ja, nou, het is een slechte naam. Het was... Artis was het vergeleken met andere dierentuinen behoorlijk uh, matig. Ja. Is dat nu beter? is een stuk opgeknapt. Alleen de andere dierentuinen zijn ook vooruit gegaan. Dus, we, dus nog blijven nog wel een klein beetje, we zitten wel een beetje in de middenmoot. Laat, laat ik het positief benaderen. Ja. <laughs> ik zeg het weer, maar ik ben al een jaar of tien weg. Maar ik voel nog steeds wel veel ja. band met arters. Ja. Over dierenwelzijn gesproken. Circus, we mogen binnenkort geen wilde dieren meer hebben. Tot groot verdriet van uh, circusmensen. Circus is cultuur. En dat, daar horen echt dieren bij. En dat vind ik eigenlijk jammer, dat zo'n modern land als Nederland... gewoon zegt, nee, we gaan het gelijk verbieden. Ik was niet verbaasd, want ik weet hoe dominant Samson is geweest... in de onderhandelingen. En dat heeft hij, gewoon, die heeft hij gewoon Rutte door zijn strot gedrukt. En dat is pure symboolpolitiek. Ik blijf het zeggen, een circus zonder dieren is geen circus. Nou, circus Rens had afgelopen weekend zijn laatste voorstelling... met wilde dieren, omdat allerlei gemeentes al vooruitlopen op die wet... en het nu al niet meer willen. Wat vindt u ervan? Nou, ik was er toevallig ook bij, die... Uh, in, op het terrein. Ik was daar om wat tijgers te behandelen. Ik behandel ook nog, ik ben niet helemaal objectief, geef ik toe. Ik behandel ook dieren in het circus. Nou, ik vind dat je ook dieren in het circus heel goed moet verzorgen. In Nederland zijn we van geen wetgeving voor dieren, ik kijk ook even de politiek aan, eh, naar totale stoppen met dieren. In Duitsland zijn ze. En veel dingen slimmer, zeker in de politiek vind ik. Maar eh, dan, dan hebben ze eerst regels gemaakt. van je moet Minimaal moet het zo groot zijn voor, een, voor één tijger, voor twee tijgers. Moet het anderhalf keer zo groot zijn voor olifanten. Moet je zoveel uitloop hebben, temperatuur van 18 graden. En Nederland is eigenlijk van geen wetgeving naar totaal verbod. Hoe komt dat? Ja, mag ik niet zeggen, maar ik denk ja, dat het politiek een beetje lui is geweest de afgelopen tien jaar, twintig jaar. De, de circus hebben voorstellen gemaakt, om het, om de, die hebben ook dat zware gesprek met het ministerie van Landbouw. Dat duurt altijd lang, hè? mensen willen nooit zoveel bewegen, net als de scholen, duurt altijd lang voor wat er gebeurt. De circus wilde dat, maar het zware gesprek met het, met het ministerie van Landbouw of nu Economische Zaken... Maar uh, terwijl ze in gesprek hmm. waren... is het plotseling een overval geweest. En u, heeft zegt, gezegd, u zegt ze zijn doorgeslagen. Het is niet nodig om zo ver te gaan. Natuurlijk nou, ja, tu zijn er dieren plekken... waar het niet helemaal goed gaat. Hè. Er zijn ook mensen die, die niet goed gehouden worden. Ga naar een zielzoekerscentrum toe, gaan naar een gevangenis toe... Gaan naar sommige uh, psychiatrische inrichtingen... en, uh, en gehandicaptenopvanghuizen. Ik, ik heb zelf een gehandicapte broer... dus ik spreek uit enige ervaring. Daar is het ook allemaal niet perfect. Tuurlijk zijn er plekken in een circus waar het niet perfect is... maar ik denk dat die mensen die daar met die dieren werken... heel erg gemotiveerd zijn... En uh, enthousiast met de dieren omgaan en proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen. Ja, mevrouw Smit voelt u zich aangesproken als politicus aan tafel. Ja, als het <laughs> over de politiek gaat, voel ik me altijd in één keer wel en niet aangesproken. Want dat, ja, dat is nogal lastig. Kijk, ja. ik vind het een hele moeilijke discussie. En ik vind dit ook. Ik weet dat er in mijn partij ook. Um, uh, dat wij hier stevig over gediscussieerd hebben. Aan de ene kant zeg je, ja, die dieren die moeten daar gewoon goed verzorgd worden. En het is ook volksvermaak. Nou, de SP is voor volksvermaak. Uh, aan de andere kant, ja. Um, uh, wat doen die dieren daar? En op het moment dat je ziet dat al die gemeentes daar uh, zelf hun, uh, um, hun eisen aan gaan stellen... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... Nou, laten we met elkaar iets afspreken. Ik vind het een hele moeilijke discussie en ik heb er ook eerlijk gezegd weinig verstand van. Nou, ik, ik voel me wel geroepen om een paar kanttekeningen te plaatsen. Ik ben tien jaar lang als dierethicus werkzaam geweest. En wij waren als dierethici prominent in de wereld omdat wij het meest nadachten over dieren. En dat kwam omdat het beleid in de jaren tachtig werd ingezet op intrinsieke waarden van dieren en ethici. Die moesten daar invulling aan geven. Nou, de gezondheid en welzijnswet voor dieren uit 1992 waren volgens mij ook circusdieren en diertuindieren ondervielen. Want vielen alle dieren onder. Maar is wel twintig jaar geleden? Nee, nou, nee, het is niet twintig jaar geleden. 92. de wet dieren sinds ja maar goed ja. blijft wel bestaan zolang er geen andere wet komt en de wet dieren probeert die te integreren en een van de dingen die daar speelde is van dat welzijn was één criterium maar niet het enige het ging om gezondheid om welzijn om integriteit en om dierwaardigheid en volksvermaak hè, werd gevonden He, van dat, dat hebben ethici geprobeerd te ontwikkelen. Dat was natuurlijk behoorlijk heftig om dat goed in inhoud te geven. Maar dat aapjes en beren aan, aan, aan, aan dingen, dat dat, dat dat niet dierwaardig was. He, niemand in de wereld maakt zich daar verder zorgen over. Wij Nederlanders wel. En je kunt zeggen van ja, dat moet je niet doen. He, maar je kunt moeilijk zeggen hmm. omdat het concept niet intuïtief enige aantrekkingskracht heeft. Ja, maar goed, dat beeld ben ik met u eens. Anderzijds als Ankie van van goud haalt op Olympische Spelen met een paard... wat helemaal zo met een ingetrokken nekje moet lopen en allerlei oefeningetjes moet doen. Ook ja, ja gewoon kunstjespaard. Ja, ik doe een paard even naar het ja. van Gunsven. of wie af. dat je heel Nederland staat te klappen. Geweldig hebben gouden medaille of zilveren medaille. Dan hoor ik niemand over dierwaardigheid, intrinsieke waarde, kunstjes doen. Nou, dan staat op de koningin, vindt dat mooi. En als het om dieren gaat die dan toevallig eh, al twintig generaties in gevangenschap worden grootgebracht. Dan mag een tijger opeens geen rondje meer door ja. de circus tent lopen. Ja, mij, dan denk ik, ik dat van: dan deel, dan kanel ik knel toch een klein beetje. Ik probeer alleen het palet van de ja, overwegingen te schieten. Ik doe even de tegenkant. De ja, we heel goed, wil, dat is we heel zijn goed. voor Volgens een discussieprogramma. Mij staat het intergerekkoord, maar is het nog niet besloten hè, in de Tweede Kamer. Dus er wordt ongetwijfeld nog verder over gepraat. Er moet nog wet gemaakt worden. Voor ja, gaat u zich daar tegenaan bemoeien? Nou, ik, op enige afstand. Maar ik ben zelf geen echte partij. Ik denk dat uh, ik heb. Er is reden om u er wel tegenaan te bemoeien. Ik ben wel tegen volksmaak. Maar ik ben voor dat dieren goed gehouden worden. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren, zal ik dat zeker doen. Zometeen na het nieuwsoverzicht. Aandacht voor de strijd tussen geloof en wetenschap. Wie van de twee moet terug in zijn hok heel toepasselijk. Het nieuws wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS journaal. Het systeem om in te loggen bij de overheid. DigiD ligt plat. Het systeem is uit voorzorg uitgeschakeld nadat er een beveiligingslek was ontdekt. Door het lek is het mogelijk dat er misbruik wordt gemaakt van DigiD. Op de website van DigiD staat dat morgenochtend waarschijnlijk alles weer normaal werkt. De Duitse bischoppen trekken hun medewerking in aan het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland. Ze hadden zelf opdracht gegeven tot het onderzoek, maar trekken er hun handen van af vanwege een gebrek aan vertrouwen. De onderzoekers weigeren in te gaan op de eis van de kerk om inzage te krijgen voor het rapport gepubliceerd wordt. En de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten heeft op zijn website regels gepubliceerd waar leden zich voortaan strikt aan moeten houden. Begin vorige maand overleed een Almeerse grensrechter dat hij door spelers van Nieuw Sloten was mishandeld. Op de website van de club staat onder meer dat voetballers de beslissingen van de scheidsrechter moeten accepteren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Alfred Kerkdriel en Knoopend Empel 2 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Er is een auto met aanhanger geschaard. Door werkzaamheden op de A6 Emmeloord richting Jouwen voor Knoopend Jouwen 2 kilometer. A7 hoorn richting Zaandam bij Knoopend Zaandam 2 kilometer. A15 Europoort Rotterdam tussen Pernis en Knoopend Vaanplein 3 kilometer. Zijn vrachtwagen stilgevallen. De rechterrijschok is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel Jan Forstenbos over hoge en lage salarissen in Nederland. Peter Klaver, oud-dierenarts van Artus, dat 175 jaar bestaat... en René van Woudenberg, die op zoek gaat naar de grenzen van wetenschap... en ook aangeschoven is Derry Terhaar... die een poging deed in Amsterdam om een school van zwart naar wit om te toveren. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met hashtag DDD... of ga naar de website ditisdedag.nu. Minister van de Hoeven van onderwijs wil een breed debat over de vraag of onze aarde via het de schepper of bij toeval is ontstaan. De evolutietheorie, dat is het fundament van het biologisch onderwijs. En daarmee ging ze volgens velen ver over de schreef. Ja, ik was erg boos op de minister eerlijk gezegd. Want? ik vind sowieso dat je geloof en wetenschap uh, gescheiden moet houden. Dat ontwerp, dat is niet een serieus alternatief voor de evolutietheorie. Ja, Het is alweer even geleden dat onderwijsminister Van der Hoeven... een storm aan kritiek over zich heen kreeg... toen ze voorstelde dat er op scholen misschien aandacht moet worden besteed... aan verschillende theorieën over het ontstaan van de wereld. En niet alleen aan de evolutietheorie. Professor René van Woudenberg, uh, opnieuw welkom. U heeft bij de VU 2,4 miljoen euro gekregen... om een onderzoekscentrum op te richten dat tegenwicht moet bieden tegen scientisme. Wat is dat precies? De scientisme is een bepaalde stelling bepaalde opvatting over wetenschap en over wat wetenschap kan. En het is kort gezegd de stelling die luidt, of die zegt dat um, de enige kennis die wij van de wereld kunnen verwerven, die kennis is die we kunnen verwerven via wetenschappelijk onderzoek. En ook dat al onze traditionele, morele en ook uh, religieuze levensbeschouwelijke vragen beantwoord kunnen worden. De enige manier waarop die werkelijk beantwoord kunnen worden, of misschien overbodig gemaakt kunnen worden, is langs de weg van het wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is de enige manier waarop wij dingen weten. Dat is wat deze stelling beweert. Ja, ja. Ja. En de kritiek die mevrouw Van der Hoeven kreeg, kreeg is dat een voorbeeld daarvan? Uh, de, of de critici van mevrouw Van der Hoeven uh, scientisten waren... dat durf ik niet direct uh, te zeggen. Daar, daar ken ik hun opvattingen niet goed genoeg voor. Maar waar, wat, ons, uh, wat ons bezighoudt, dat is dat... Um, allerlei gebieden, allerlei velden en allerlei manieren... van het verwerven van kennis. Zoals die um, ja, eigenlijk in het dagelijks leven... door iedereen uh, meer of meer vanzelfsprekend worden aanvaard. Dat die manieren van kennisverwerving... op een bepaalde manier... als deze stelling waar is... of correct is... Um, dat die uh, van onwaarde wordt verklaard. Um, kan u een de... voorbeeld geven? Ja, dus ik zou bijvoorbeeld zeggen dat... Uh, wij weten allemaal dat eerlijkheid beter is dan oneerlijkheid. We weten dat je je belofte moet nakomen. En nu is de vraag... gaat Wetenschap ons vertellen dat eerlijkheid beter is dan oneerlijkheid... ...gaat wetenschap ons vertellen... ...en met wetenschap denk ik dan met name aan natuurwetenschappen... ...exacte wetenschappen gaan die ons vertellen... Uh, ...dat we onze beloften moeten houden. Nou, dat zal toch niet, denken wij dan allemaal? Dat denken wij niet. Dus, dus wat wij willen onderzoeken... ...is eigenlijk helemaal niet zozeer iets heel geks. Uh, het is eerder een uh, soort voortzetting van de consens die wij voorstaan... Uh, ...dan dat we uh, iets knalgeks uh, willen beweren. Waar het ons om gaat is om in het oog te krijgen, veel preciezer dan we op dit moment hebben. Wat mag je nou van de wetenschap werkelijk verwachten? En waar wordt de wetenschap overvraagd? Want, ja, want is dat een proces wat u ziet, dat wetenschappers en de wetenschap overvraagd wordt? Dat we uh, meer van de wetenschap vragen dan de wetenschap waar kan maken? Ja, nou, wat, ik, wat ik zie, dat is in ieder geval soms, uh, van wetenschappers wordt verwacht... dat ze uitspraken doen over onderwerpen waarvan je zou zeggen... hier heeft de wetenschap geen bijzondere competentie over. Kunt u daar ook een voorbeeld van geven? Um, ik zou bijvoorbeeld denken om, om nog even bij de moraal uh, te, te blijven. Um, we hebben allerlei opvattingen over wat goed is, over wat verkeerd is... over wat we behoren te doen, wat onze verplichtingen zijn... of wat we juist zouden behoren uh, niet te doen. Um, er is nou niet een heel speciale natuurwetenschappelijke benadering... van die vragen waarvan je kunt verwachten dat hij een antwoord geeft op die vragen. Maar... Wat je wel ziet, dat is dat met name biologen, evolutionaire psychologen. die houden zich bezig met uh, moreel gedrag of ondersteld moreel gedrag. En verklaren moraal, althans sommigen, lang niet allemaal, maar sommigen die verklaren dat tot een illusie. Dus dat vinden wij interessant. Moraal bestaat niet? Zeggen ze dan? Moraal is een illusie. It's, zoals E.O. Wilson zegt: Morality is an illusion fopped off on us by our genes. Het is een genetische illusie. Um, en wat ons interesseert is van hoe kom je nou van de wetenschappelijke gegevens met betrekking tot ons genetisch materiaal tot de conclusie dat de moraal een illusie is. En wat betekent dat precies dat de moraal een illusie is? Betekent dat mensen geen morele op opvattingen hebben? Betekent het dat handelingen die ze verrichten uh, niet moreel uh, evalueerbaar zijn? Of wel ev moreel evalueerbaar zijn, maar dat dat geen goed evaluatiekader is? Dus we hebben uh, een, hele, een hele veld van vragen met betrekking tot de moraliteit die vanuit uh, ja, wetenschap worden benaderd. En waar, daar willen wij kritisch, uh, zoals dat behoort binnen een academische context, naar kijken. Is er dan ook een inkadering van de wetenschap? Een soort, soort, soort grens van dit is wat wetenschap kan en daarbuiten niet? En pretendeer dan ook niet dat te kunnen? Kijk, uh, zo'n zo vooropgezet kader is er niet. Uh, maar jullie ik, willen het wel met een bepaald doel onderzoeken? Zeker, dus... Um, uh, wetenschap is een open onderneming. Je weet niet van tevoren wat eruit gaat komen. Uh, dingen die vroeger voor onmogelijk of voor onwaar of voor onwaarschijnlijk hielden... daarvan denken we nu, dit is, uh, dit is uh, uh, van, bijna vanzelfsprekend. Uh, tegelijkertijd is het zo dat het nog steeds geldt... dat je nooit verder moet springen dan je wetenschappelijke evidence verder is. En wat ons vermoeden is, dat is dat, uh, in, dat mensen die scientistische uh, uh, uh, opvattingen hebben dat die veel sneller geneigd zijn om bepaald soorten veralgemeniseringen te maken... dan mensen die uh, kritisch zijn ja. uh, op een scientistische benadering. Peter je klaar, te zitten popelen? Ja. Ik, ja, ik kan het niet helemaal volgen, maar dat het maar dat uh, gedrag. dan dat gaat het toch een beetje om. Hoe men, het menselijk gedrag is deels toch in de genen en deels toch ook cultureel bepaald. Ben ik nou helemaal. Uh, dus je, je, deels is het natuurlijk gene, maar de omgeving en wat wij als samenleving goed vinden, of hoe wij opgevoed zijn, of wat er. Uh, ja, dit gezelschap wat er in de Bijbel staat, of wat er in andere geloofsboeken staat, heeft invloed op de mens en op de manier van denken? Er is toch geen waardevrije wetenschap? Of ben ik nou helemaal. Uh, Um, de weg kwijt. <laughs> ja, oh ja <laughs> ik bedoel. Nou, dus, dus het is in ieder geval zo dat. de feitelijke wetenschap is niet waardevrij. Nee, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Um, dus je, bent al je, je ziet dat allemaal, dat, dat ideologieën. hebben op een bepaalde manier invloed op hoe wetenschap wordt, uh, wordt beoefend. En heeft ook invloed op hoe datgene wat wetenschappelijk wordt ontdekt. wordt geïnterpreteerd en wordt gepresenteerd. En um, ik denk dat er heel vaak een afstand is tussen datgene wat er. Um, ja, open, zakelijk, eerlijk, bescheiden wordt gevonden. En, datgene, en, en de manier waarop die gegevens worden geïnterpreteerd... in veel ruimere kaders bijvoorbeeld. Er wordt vaak gezegd dat materialisme een vooronderstelling is van goede wetenschap. Je kunt, of dat, is het, dat is het kader waarbinnen je wetenschappelijke gegevens moet interpreteren. Wij hebben daar zeer sterke twijfels over. En we proberen nou te onderzoeken... hoe kun je nou wetenschappelijke gegevens uh, interpreteren, presenteren, gebruiken... zonder dat je je van dit soort vooropgezette, scientistische, materialistische... Uh, naturalistische kaders bedient. Ja. Aan de telefoon is professor uh, Victor Lamme... schrijver schrijver van het boek De Vrije Wil Bestaat Niet. Is hij zo iemand die wat u betreft... Uh, te veel van een natuurwetenschap verwacht? Um, ja, dus ik vind zijn boek... Uh, wat natuurlijk de titel draagt... Uh, dat de vrije wil een illusie is... of de, de illusie van de vrije wil... Um, dat hij te weinig... dat de evidence-based waar hij zich op baseert... Uh, te beperkt is. En ook dat de, um, uh, de, de evidence... die hij wel naar voren haalt... Niet voldoende is om zijn zeer sterke conclusie van de illusie van de vrije wil te rechtvaren. Ja, Dus eigenlijk verwacht hij meer van de wetenschap dan mogelijk is. Ja, dus hij is het... rekte de waarde van de wetenschap op. Zeker. Dat, althans, dat, ik, ga, ik heb alleen zijn dat ene boek gelezen en ja. ik weet niet wat het nee, is, uh, hij maar. Van veel. Maar da, dus dat, is, dat is mijn um, indruk. Dat is mijn zeer sterke indruk. Meneer ja, Goedemiddag. goedemiddag. Nou, dat hoort u dan even hier. Ja, ik heb, ik heb uh, zelfs al tenancieuze flauwekwel bij elkaar gehoord. <laughs> uh, kijk, kom er te, maar in. <laughs> kom, ja, ja, kijk, om te beginnen dat, uh, dat je op andere manieren dan op een wetenschappelijke manier uh, werkelijk kennis kunt vergaren. Ik, ik, uh, ik las gisteren een interview met uh, meneer Van Waardenberg waarin hij zegt... Uh, ik, zo weet ik zeker dat ik René van Woudenberg heet... en dat alle botten in mijn lichaam intact zijn. En dit bewijst dat waardevolle kennis kan bestaan... zonder dat er wetenschappelijk onderzoek voor nodig is. En toen dacht uh, u? En ja, toen dacht ik, ja, Gert, kijk, om te beginnen... er zijn natuurlijk ook mensen die zeker weten dat ze Napoleon heten of Jezus. <lacht> uh, en dat is misschien een beetje flauw grap... maar bijvoorbeeld het weten dat je intacte botten hebt. Kijk, dat is natuurlijk een idee... dat ze een oorsprong vindt in wetenschap, in medische wetenschap. Het concept bot... Dat is eigenlijk een, een, een, een ja, door zorgvuldige observatie van de bouw van het lichaam opgedaan idee. En zonder die wetenschap had dat zou een Verwaderbuig eigenlijk die hele uitspraak niet hebben kunnen doen. Nee, maar niet nodig. En, bov en bovendien dat hij zo ja. zeker weet dat, dat zijn botten intact zijn. Dat kan natuurlijk een illusie zijn. Ik bedoel, ik, ik bijvoorbeeld, ik heb een vriend die, had zes, die, is, die is zes weken lang doorgelopen met een gebroken nek. En die had toch een echt wetenschappelijke methode nodig, nodig om erachter te kopen, namelijk een röntgenfoto. Ja, René van Ja, dus, ja. In, de, dus in, de, in de krant en in, het, in een interview met de journalist kun je natuurlijk maar een paar dingen zeggen. Maar het punt van deze twee voorbeelden uh, die ik gaf, dat ik weet dat mijn naam René van is en ik weet dat ik op dit moment geen gebroken botten heb. was om voorbeelden te geven van kennis die dusdanig is dat wetenschappelijk onderzoek daar, niet, uh, daar geen rol in speelt. Nou, dat is dus niet en, waar. Er speelt een wetenschappelijk onderzoek. Nou, Er speelt, er speelt een, uh, dus het begrip een ongebroken bot, dat is misschien een uh, wetenschappelijk uh, begrip. Ja, maar het feit dat ik weet dat ik geen ongebroken bot, dat ik op dit moment uh, geen gebroken bot heb, dat is niet iets wat ik weet op basis van wetenschappelijk onderzoek, wat op dit moment aan mij is verricht. Nee, maar je raakt daar dus, nou wel. Dus, te, te dus het simpele simpel feit dat ik begrippen gebruik, ook in mijn alledaagse kennis, waar ook wetenschappers zich van bedienen. Dat maakt mijn kennis. Uh, op dat moment nog niet van een wetenschappelijke aard. Nou, maar je raakt bij... wel een heel belangrijk punt. En dat is natuurlijk. Dat, kijk, waarom gebruik ik dat voorbeeld van dat bot? Kijk, dat jij weet dat je, dat je intacte bot hebt. Dat kan natuurlijk dus een illusie zijn. En dat is nou net het punt. Wij leven. of wij, wij hebben heel veel intuïties, introspectieve illusies. Ja, zeker. Hè, En die bij nadere beschouwing misschien niet waar zijn. Zoals dat als, als, misschien blijkt als we wel röntgenfoto's ja. maken... dat er toch iets met je bot is. Want Lange... nou, dat, en dat is wat wetenschap wil. Illusies onderscheiden van. Ja, van de werkelijkheid, van de waarheid. Ja, en zegt u dan en daar wel is dat... alleen de wetenschappelijke methode geschikt voor. En zegt u dan wel dat wetenschap de enige manier is om kennis te verwerven? Ja, natuurlijk. Om, om objectief verifieerbare kennis te verwerven, de werkelijke waarheid van de wereld te verwerven, heb je de wetenschappelijke methode nodig. Anders word je heel snel het slachtoffer van dingen zien die er helemaal niet zijn, dus, uh, dus, dus, dus uh, ik uh, zou... Maria's zien maar, maar, in, in, in, in gebakken dat Maar Victor, toast, dat soort we dingen. hebben toch ook... We hebben, we hebben kennis bijvoorbeeld van eigendomsverhoudingen. We hebben kennis van uh, wie met wie is getrouwd. Wie de eigenaar is van dit en dat gebouw. We hebben, we hebben morele kennis, we weten dat we onze beloften uh, moeten houden. Dat is verder geen kennis waar het soort van onderzoek wat jij verricht... Uh, ons iets over, uh, ons over kan zeggen. Oké, okay, Jan Forstenbos even en dan terug naar uh, meneer Lam. Jan Forstenbos. Mijn probleem oh, is een beetje natuurlijk van dat niemand de waarde van wetenschap ontkent... om inderdaad bepaalde claims en zo te onderzoeken op basis van evidentie. Maar de vraag is of je alles tegelijkertijd als een illusie kunt beschouwen, inclusief datgene wat Victor Lamme doet... in zijn boeken en wat hij zegt, dat dat allemaal een illusie is... dat hebben we sinds Descartes gezien, van dat het heel moeilijk is... om dat allemaal tegelijkertijd te betwijfelen. Dus daar ligt wel, mijn zin is een probleem van dat scientisme... uitgelegd zoals René dat doet, dat is op zich juist... Hè, dat is de kennisclaim serieus nemen, maar scientisme is ook een wereldbeeld. En het wereldbeeld van de heer Lamme, zonder vrije wil... is volgens mij inconsistent. Want als het inderdaad geen vrije wil bestaat, dan is alles wat nu door de heer Lammer wordt gezegd... misschien iets wat door een robot gezegd wordt, waarvan ik absoluut niet kan zeggen van of het waar is of niet. Meneer omdat Lammer? hij gewoon zelf het helemaal niet kan controleren. Maar ik neem de heer Lammer serieus. Het is volgens mij iemand die gewoon hele zinnige dingen zegt over gebroken bro bot en dat soort zaken. Dus volgens mij zegt hij iets waar hij zelf achter kan staan op basis van criteria. Maar kijk, ook als ik een, een robot zou zijn, dat behoeft er nog wel enige definiëring uiteraard. maar ook als ik een, een robot zou zijn, dat maakt mijn beweringen verder niet meer of minder waar. Bedoel, mijn beweringen zijn objectief te verifiëren door alle andere robots in deze wereld. Uh, door het doen van experimenten of, of beter. Kijk, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt van wetenschap. Kijk, we kunnen discussiëren over die experimenten. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, dit experiment was toch niet helemaal goed. We moeten het anders doen. Het, de conclusie klopt niet. En dat kun je dus niet... Uh, met de dingen die meneer Van Waardenberg naast staat. Die, die veel meer gaan over dogma's en geloof en, en, en andere dingen waar je ja. niet eens over mag discussiëren vaak. Maar, maar dus, dus ik denk ook dat je daarom moet zeggen dat er zijn verschillende typen van kennis. Uh, voor sommige kennisclaims is de rechtvaardiging of is de grond, is van een totaal andere aard dan, het, uh, dan de kennisclaims die uh, binnen, de, binnen de wetenschap worden gemaakt. Hè, dat het uh, paleis van de Dam het eigendom is van uh, deze en deze rechtsgeschrieven, dat is een feit. Dat, die kennis Heel anders die kennis wordt op een totaal andere manier Ja, Goed. Volgens dus mij ja, hebben we even geproefd aan wat u gaat doen. Zou dit een debat kunnen zijn wat in dat nieuwe instituut... het abraham kuyper centrum gevoerd zou kunnen worden? Dit is een van de debatten die daar zeker gevoerd zijn. Meneer Lam worden. is daar hartelijk welkom. Absoluut. Ik zou hem graag een keer willen uitnodigen. Vooral ook om te discussiëren over de vraag of, zoals hij in het boek beweert... het werkelijk zo is dat alles wat wij aan redenen geven... een rationalisatie achteraf is. Alles wat ik tot nu toe van de heer Lam heb gehoord... Uh, wekt bij mij de suggestie op dat hij zelf... Dat hij zelf niet zo moet worden geïnterpreteerd. Dit zijn geen rationalisaties achteraf, maar dit zijn redenen die hij heeft om bepaalde dingen zakelijk naar voren te brengen. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1.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 Vandaag met u hoorde hem al, ethicus Jan Vorstenbos Ooit ook nog dierenethicus, maar daar gaan we niet over hebben, Jan. Een sportdeskundige. Maar ook nog. We <laughs> gaan het hebben over heel veel geld verdienen. Of over gewoon geld verdienen. Het gisteren uh, rapport over grootverdieners in de publieke sector. Eerder in het nieuws Capgemini. En daar hebben ze werknemers gevraagd om salaris in te leveren. Zodat er geen ontslagen hoeven te vallen. Eerst de heer daarover. Jan, vind jij dat een goed plan? In eerste instantie vond ik dat wel een goed plan. Ik denk inderdaad van dat het een beetje aanhaakt bij een discussie... die we aan het voor zijn in de samenleving... over hoe de generatie van de babyboomers zich moet verhouden... tot de generatie van de starters. En ik denk dat dat een hele belangrijke discussie is. En maar in tweede instantie, toen ik wat meer geïnformeerd werd... over de situatie bij Capgemini in het bijzonder... toen kreeg ik er toch wel een beetje rare gevoelens bij. Want het wordt toch wel heel erg gedomineerd door bedrijfsefficiëntie. En de geluiden die overigens van anonieme bronnen naar buiten komen... is van dat er eigenlijk al heel lang een bedrijfsklimaat is... waarin een open discussie, waarin dit als een soort morele voorstel wordt gedaan... eigenlijk überhaupt onmogelijk is. Hm. Het is gewoon slikken of stikken en anders vlieg je daaruit. Dus het principe dus ja, daarvan zeg je dat is oké, okay, maar dat moet je wel veilige manier daarover discussiëren. Ja, je moet er in elk geval, ja, je moet het gewoon breed in in zo'n gemeenschap. Dat zou zo zou ik het tenminste noemen een bedrijf. Hè, moet je moet je deponeren en dan moet je gewoon proberen consensus over te krijgen. Hè, maar als die consensus inderdaad bedreigd wordt door het feit van dat inderdaad mensen onder druk worden gezet. Ja, als want je, als je 10 niet mee inlevert, ja, als je niet meedoet, dan komen de reorganisaties. Ja, ja, precies. Is nou, het nou, dat, dat, dat is natuurlijk geen goed geen goed uitgangspunt voor een voor een voor een discussie, zal ik maar zeggen. Hè. Nee. Dus dus wat dat betreft denk ik van dat Capgemini, uh, wat me ook aansprak in het voorstel was... Van dat we natuurlijk hebben discussies over pensioen... Uh, het belastingafhankelijk maken van pensioenen. Die spelen zich af op overheidsniveau. Daarbij weten we niet precies wat er met dat geld gebeurt. Hè, op het bedrijfsniveau heb je in principe een situatie... waarin je met elkaar zou kunnen afspreken... Hè, op een relatief kleinschalige niveau... van hoe gaan wij dat geld dan inzetten. Hè, gaan wij bijvoorbeeld inderdaad taken herverdelen... en meer geld toebedelen aan mensen die harder werken... of minder gaan werken, uh, min, minder, minder loon uitbetalen. Dus dat is in principe overzichtelijker. He, maar uh, dat is nog lastig. Ik ben bijvoorbeeld zelf minder gaan werken he, in, in september. Overigens met behoud van salaris, maar met heel veel verlofdagen in. Mm -hmm. Maar ik heb, ik heb al jarenlang het idee van dat ik best he, gewoon met publiceren... en zo ook al twee dagen zou kunnen vullen voor eigen rekening. Als ik zeker wist dat binnen mijn departement... een talentvolle jongen er niet uitgegooid zou worden. Ja. Maar ja, die op, zijn plek, op maar mijn jij plek wilt, zou dus, kunnen jij komen. Jij wilt delen, maar dan wil je wel zien met wie. Ik denk dat dat een heel belangrijke menselijke factor is. Ja, en als... Ik bedoel, dat weten ze in Amerika beter dan in Nederland volgens mij. We hebben heel veel vertrouwen in de overheid. Maar in Amerika hebben ze vaker terechte gedachte. van... ja, we kunnen inderdaad wel al het geld op een grote hoop gooien... en andere mensen het laten verdelen. Maar dan heb ik er niks meer over te vertellen... over wat mijn goede doelen zijn. Ja. Dus in dat opzicht hebben die Amerikanen wel een goede intuïtie, denk ik. Die discussie over delen, die, die kwam ook terug in uh, de discussie over de zorgpremie. Waarbij we, ja, ja. werd gezegd van ja, maar mensen die uh, minder verdienen, die gebruiken meer zorg. Dus die moeten dan ook maar meer betalen. En mensen die meer verdienen, minder betalen. Een beetje omgekeerd zou je dan zeggen. Ook ja. weer in, dat debat. En ook nog weer het debat over inkomens in de publieke sector. Zijn we heel erg gevoelig op het moment voor een gelijke verdeling van, van dat soort dingen? Ja, ik denk sowieso dat eigenlijk als het goed gaat, is het eigenlijk de beste, ethisch gezien, de beste situatie om rustig te gaan discussiëren over. Het. ...theorie van rechtvaardigheid. Maar dan dan doen we, we dat niet. niet he? want dan dan het, dan het niet. En als het slecht gaat... ...dan zit er ontzettend veel druk op... ...en dan is de situatie er eigenlijk helemaal niet na. Maar ik denk dat er wel een soort denktank moet komen. We hebben bijvoorbeeld in de jaren negentig een programma gehad... ...ethiek en beleid, dat bijvoorbeeld op het gebied van dierethiek... ...of op het gebied van rechtvaardigheid... Eh, zinvolle, on ...zinvolle onderzoek deed. Er zijn ook publicaties uitgekomen. Nu is dat programma er niet meer. Maar als er iets belangrijk is, dan is dat er in enige vorm... ...een denktank of, of filosofen en ethici zich gaan buigen... ...over, eh, toch verrassend genoeg een interessant voorwerp namelijk inkomenspolitiek hoe dat moreel vorm moet krijgen in termen van rechtvaardigheid. Ja, maar dat Heer, is de leuk voorbeelden dat, die ja. jij geeft, die na, die vragen daar eigenlijk. Ja, om. maar het is natuurlijk leuk dat filosofen en ethici daarover nadenken en houdt ze ook weer mooi van de straat. Fisch, maar ja, maar ik zit ook hier. Dat he. is waar. Nee, Jij bent de uitzondering. Maar, wordt ook bij de straat. Maar de politiek, de politiek nee, maakt neemt natuurlijk gewoon allerlei beslissingen op dat vlak... in regeerakkoorden waar je dan inderdaad misschien wel leuk over nagedacht hebt... maar die daar niet, vervolgens niet kijken naar wat jullie bedacht hebben, denk ik. Nou ja, ik denk van dat dat is natuurlijk een vertaalslag en die is best lastig. Maar als er één ding zeker is, dan is dat in een democratie... en dat geldt ook overigens voor een bedrijf... dat die zich moeten kunnen rechtvaardigen voor het beleid wat ze op een gegeven moment... en dat is een van de belangrijkste functies van filosofen en ethici... dat ze moeten proberen om hun abstracties op het gebied van theoretische rechtvaardigheid... zo te vertalen dat het aansluit bij de intuïties die mensen wel hebben... Alle ja, geeft... mensen hebben een sense of justice, een gevoel ja. van rechtvaardigheid. Maar dan... Ze weten dat alleen niet te articuleren. Nee, ge Geef dan eens zo'n zo aanzet zodat wij demotie de eh, zinnig gaan vinden. Nou, misschien is de, de emotie, laat ik dit zeggen. Hè, van als de babyboomers accepteren. Hè, van dat de positie die ze momenteel hebben en die ze ook dankzij hun verdiensten hebben, hebben uh, behaald. Dat die voor een gedeelte gebaseerd is op een gelukkige hoogconjunctuur... in de achtereenvolgende jaren waarin zij op de onderwijsmarkt verschenen... in de 70 jaren, op de woningmarkt verschenen, begin jaren 80... op de arbeidsmarkt... Hè? door konden met, met het aankopen van allerlei zaken, et En dat ze nu in een situatie zitten waarin ze... Hè, ik ga globaal uit van mijn eigen situatie. Hè, een heel goed inkomen hebben. De kinderen zijn het huis uit. Het huis is bijna vrij op naam. Ze krijgen straks een pensioen van 1500 euro per maand. En dan vraag ik me af hè, waar we over zeuren... als pensioen en belasting afhankelijk worden gemaakt. Hè, dat, dus er zit een factor geluk in die gearticuleerd moet worden om duidelijk te maken... Van dat de babyboomers niet alles aan zichzelf te danken. Ja, en dat is vaak het argument dat wel gebruikt wordt. En ook nu bijvoorbeeld bij Capgemini zeggen mensen... ja, maar ik heb er toch al hard voor gewerkt... dus waarom moet ik dat salaris inleveren? Dat is dan dezelfde mechanisme? Ja, ik denk van dat... nou ja, bij, bij Capgemini pakt pak men een middengroep aan... Hè, die ook nog buitengewoon kwetsbaar is. Dus ik zou daar eigenlijk geen hele concrete uitspraak over willen doen. Ik denk vaak ook van ja, dat er een, een argument wordt gegeven... bijvoorbeeld van ja, ik heb een heel duur huis gekocht. Ik heb zes kinderen gekregen. He, dus men doet een beroep op iets wat men in alle prudentie uiteindelijk zelf he, heeft besloten. Of in alle imprudentie zelf heeft besloten te doen. En dan zegt men: van, Ja, ik heb, dat, dat kwam omdat er allerlei verwachtingen geschapen zijn. Ja. Even naar de andere tafel inleveren als je oud wordt? Ja, nou, ik denk dat het wel, wel zal, zal moeten gezien de huidige. Maar ik denk dat iedereen inlevert. En ik denk wel dat ouderen wat meer kunnen inleveren dan mensen met, met jonge kinderen en in het begin van hun carrière. Ja, René van Woudenberg. Ik heb het altijd gevoeld dat het vreemd is dat je aan het eind van je carrière... veel meer verdient dan aan het begin van je carrière... wanneer je het juist het meest nodig hebt. Negita. Ja, ik merk ook om me heen dat uh, levensgenoten, ik ben nu 38 jaar, dat die het gewoon heel erg moeilijk hebben. Uh, ook iets jonger dan op de woningmarkt. Uh, ze hebben het geld niet om... of in ieder geval de mogelijkheid niet om een woning te kopen... Ja, het is oneerlijk verdeeld op dit gebied. Ja. Oké, okay, goed. Bijna tijd voor het nieuws van drie uur. Straks na het nieuws is oud-prof-wielrenner Aart Vierhout hier. Tegenwoordig ploegleider bij Vakantie Met hem gaan we praten over de start van het nieuwe seizoen. Hoe hou je als wielrenner geloof in de toekomst na het afgelopen dramatische seizoen vol schandalen? Daar gaan we zo over praten. Nu is het nieuws van drie uur. Tot zo.